7 uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Kamer akkoord met begroting, maar legt ontwikkelingsgeld vast. Deeltjes versneller Geneve. Tart de relativiteitstheorie van Einstein. En geen laatste maaltijd meer voor ter dood veroordeelden in Texas.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 In de Braziliaanse stad Sao Paulo heeft een jongen van tien zijn lerares neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. De jongen had een revolver meegenomen naar school. Waarom hij zijn juf neerschoot is onduidelijk. Ze werd in haar heup geraakt. Daarna schoot hij zichzelf twee kogels door zijn hoofd. De jongen van tien overleed later in het ziekenhuis.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 Het weer, eerst wat misbanken daarna stapelwolken en zonnige perioden. In de middag kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt gemiddeld 18 graden. Morgen en is het zonne zondag is het zonnig na zomer weer. Morgen wordt het 18 tot 21 graden. Zondag is het met 20 tot 23 graden nog iets warmer. Wat ik fijn vind aan RegioBank...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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Doe het normaal of doe het niet, wat maakt het uit? Na vandaag is alles anders. Deeltjes kunnen sneller dan het licht, ontdekten wetenschappers bij het CERN in Zwitserland. Frank Linde is betrokken bij CERN. Eens kijk het komend uur hoe hij wakker is geworden. Nou vooruit, eerst naar Den Haag. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Het debat over de begroting van het kabinet voor komend jaar. En Dit jaar gingen de commentaren niet zozeer over de inhoud als wel over de toon van het debat.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 Tegen de premier. Voorzitter, dat kan de premier niet zomaar weglachen. Dat kan niet. Wat we nu op de, deze moment uh, meemaken, dat heb ik eerlijk gezegd nog niet eerder meegemaakt. En wat zijn we nu hier met elkaar aan het doen? De uitspraak net van de heer Wilders in mijn richting vind ik onbeschoft. Dat ben ik natuurlijk helemaal met iedereen eens die dat zegt. Maar het is de eerste plaats aan u, onderling, om daar de heer Wilders op aan te spreken. Heer Wilders, houdt ervan om te provoceren. Dan zou ik ook eigenlijk willen zeggen, we moeten onszelf ook niet laten provoceren.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 En waarom zwijgt de heer Cohen als Ella Vogelaar... de Partij voor de Vrijheid vergelijkt met de NSB? Voorzitter, en de heiligheid van collega Pechtold is ook maar betrekkelijk. Betitelde hij mij niet hier in de Kamer als xenofoob en extremist? En ik zeg ook nu met opgeheven hoofd tegen de heer Roemer, Cohen en Pechtold... al die meters met twee maten, al die schijnheiligen van de Linkse Kerk... doe eens normaal, mannen... Kijk, daar was hij weer. In Den Haag, redacteur Joost Funnings. Joost, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. We horen Wilder spreken over selectieve verontwaardiging. Heeft hij daar een punt? Ja hoor, daar heeft hij eigenlijk wel een punt. Ik bedoel, hij krijgt vaak toch wel ook het nodige voor zijn kiezen. Uh, overigens vaak, vaker in interviews dan dat dat direct in de Tweede Kamer gebeurt. Maar ja, aan de andere kant, ja, als je zelf veel uitdeelt... en veel, veel mensen provoceert... moet je natuurlijk ook niet gek opkijken dat mensen op je gaan reageren. En ik denk zelfs dat hij dat heel erg fijn vindt. Ja, en het feit dat mensen jou beschimpen is natuurlijk geen reden om dat in de overtreffende trappen terug te doen. Hmm. Leerde ik vroeger altijd al. Dus ja. Hey, hij botste hard he, met Rutte. De rest van de dag was hij nou relatief rustig. Hoe diepeer jij nou dat moment? Was het een uitgeleide? Wat gebeurde daar nou? Ja, het, het, het was zeker niet gepland. Uh, ik heb gisteravond, of zelfs gisternacht nog wat mensen gesproken... en dan komt eigenlijk het beeld naar voren dat, dat Wilders zich heel erg geërgerd heeft... aan het feit dat de premier hem verkeerd citeerde. Mm -hmm. uh, en ja, Wilders is natuurlijk heel erg opgebrand. Hij weet precies na de rechtszaak hoe ver hij wel en niet kan gaan aan uitspraken. En hem werd dan dus een uitspraak in de mond uh, gelegd, of een, een fractiegenoot... van dat de Turkse premier Erdogan een islamitische aap was. Maar het lag allemaal net wat genuanceerder. En die irritatie, die leidde tot die tot die Confrontatie. Ja, en ook premier Rutte ging toch wel opvallend er tegenin. Normaal gesproken zou hij een beetje achteroverleunen en kijken van wat gebeurt me hier nou. Mm -hmm. Maar ja, hij ging ook gewoon staan terugroepen. En toen kreeg je toch wel een, een, een gekke situatie. Ja, toen moest de Kamervoorzitter ingrijpen. Hè? Dat had ze nog niet eerder op deze manier gedaan. Nee, nee, dus die, die dacht van, nou, wat krijgen we nu weer? Ik bedoel, gister, eergisteren inmiddels was het natuurlijk al een vreemde dag... En, en nu weer. En ja, de conclusie is natuurlijk gewoon in, in, in coalitie en regeringskringen van... Uh, ja, dit, dit, dit moet niet te vaak gebeuren. En dat is een understatement, men baalt er stevig van... Maar goed, men gaat wel weer over tot de orde van de dag. Ja, nou ja, goed, er is ook kritiek. Uh, ook van sommige luisteraars waarom het hier steeds over gaat. Um, het is misschien wel goed om dat even aan te stippen, want het zou gevolgen kunnen hebben voor de coalitie. Hè? Je hoort Rutte het toch een beetje bagatelliseren. Dat doet uh, Wilders ook. Maar het CDA doet dat niet. Dus nee, zou dat gevolgen kunnen hebben, toch? Nou, niet, niet, niet direct. Kijk, bij het CDA balen ze hier echt ontzettend van. Uh, de, de mailboxen stromen vol, uh, krijg je, krijgen we allemaal te horen. Uh, de partij is natuurlijk deze samenwerking aangegaan... en dat heeft de partij heel veel moeite gekost. Je kent wel dat bekende congres met de net twee derde meerderheid. En ik zag bijvoorbeeld gisteren al een tweet van iemand langskomen... die zei van ik heb er ontzettend spijt van dat ik destijds ja voor heb gestemd. Mm -hmm. en, hij, en die, die, die, die man die zal niet de enige zijn, dus dat is gewoon heel pijnlijk voor het CDA. Zeker omdat natuurlijk die samenwerking al niet oplevert... wat het zou moeten opleveren. Namelijk herstel van de partij uh, uitgedrukt in zetels in de peilingen. Ja. Dus voor die partij is het buitengewoon uh, moeilijk. Maar ja, de andere kant, als ze nu Wilders van zich afduwen... het betekent of nieuwe partners zoeken of verkiezingen. Ja, en die twee scenario's zijn vooralsnog onaantrekkelijker. Maar echt blij worden ze er niet van. Ja. Even naar Wilders, is dit schadelijk voor, voor zijn partij, voor zijn persoon? Het lijkt soms of hij nooit te ver kan gaan. Waar, waar, waar ligt voor hem de grens? Ja, dat is, dat is een, dat, dat is een hele, hele goede vraag, waar voor hem de grens ligt. En, en die, die wordt denk ik vooral bepaald door zijn, door zijn eigen achterban... of, of, of door de rechterlijke macht... Uh, nou ja, zolang zijn eigen achterban dit fantastisch vindt... Uh, gaat hij er gewoon mee door. Alleen we weten natuurlijk niet hoe zijn eigen achterban hierover denkt. Want De Friese PVV nam gisteren in een persbericht al een beetje afstand... van de landelijke aanvoerder. Dat is toch best wel, uh, best wel zeer opmerkelijk. Maar goed, je moet wel bedenken dat veel van zijn kiezers... voelen zich in de steek gelaten door de traditionele partijen. En dat hij zeggen, die types dan hard aanpakt. Ja, ik denk dat veel mensen dat wel kunnen waarderen. Maar zeker weten doe ik het niet. Dus wat dat betreft ben ik ook wel zeer benieuwd... Naar de, naar de peilingen die er ongetwijfeld dit weekend uh, gaan komen. Joost Vullings, dank je wel. De bende van Os was begin vorige eeuw verantwoordelijk... voor de vooral van een kabinet. Gisteravond ging een film daarover in première. Wat vinden ze in Os eigenlijk van die film? Straks een reportage. Eerst naar de Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Lara, het is goed zoeken, maar hier en daar vind je dan toch nog wat uh, files op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij dorp 2 kilometer. Daar heeft even een reisrook uh, afgesloten vanwege een uh, vrachtwagen met pech. En het is langzaam rijden op de A15 van Rotterdam naar Europort tussen Hoogvliet en Rozenburg over 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Daniel Levy is een oud Israëlisch vredesonderhandelaar. Hij werkte in 1995 mee aan de Oslo-Vredesakkoorden... onder voormalig premier Rabin. Levy volgt nu de onderhandelingen bij de Verenigde Naties... als onderzoeker bij een liberale Amerikaanse denktank. De oud-vredesonderhandelaar vertelt correspondent Wessel de Jong... dat de Palestijnen straks eigenlijk geen andere keus hebben... dan bij de VN inderdaad een verzoek indienen tot erkenning van hun staat. President Abbas is committed to, going to the Security Council uh, with an application for membership. If he doesn't go to the Security Council with an application for membership, then the plane ride out of New York is not going to end up in Ramallah. Uh, where will he go then? Exactly. President Abbas zal zeker naar de veiligheidsraad stappen. En als hij dat niet doet, zal vrijdag zijn vliegtuig niet terugvliegen naar Ramallah. Met andere woorden, dan hoeft hij niet meer thuis te komen, bedoelt Daniel Levy. Maar zijn verzoek om erkenning zal niet meteen behandeld worden. What is the next step after submitting? Does he go to the General, Assembly? The president a at the General Assembly? De volgende stap is door naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Zoals de Franse president al heeft voorgesteld. Het resultaat van zijn stemming over die onafhankelijkheid in de algemene vergadering zal afhangen van hoe Europa stemt. En Levi haalt dan stevig uit naar Nederland whether Europe will hold together or whether there will be one or two countries who uh take an outlying position defending the settlements and defending other things which are an abrogation of international law but that's for the Dutch and others to decide. De eensgezindheid van Europa zal afhangen van een land als Nederland dat de illegale nederzettingenpolitiek van Israël steunt. Maar goed, dat moeten de Nederlanders zelf maar weten, meent de vooraanstaand onderzoeker. Nederland zit op de lijn van de Verenigde Staten en de Verenigde Staten zullen het verzoek van de Palestijnen om onafhankelijkheid vetoen. Waarom laat Abbas het zo ver komen? Waarom daagt hij de Amerikanen zo uit? Ik denk niet dat hij zo veel Obama. Ach, Abbas, die daagt de Amerikanen helemaal niet uit. Hij daagt vooral de status quo uit. Hij wil verandering, Abbas. Dit is echt een van de laagste eindpunten. Of the spectrum of a new, challenging Palestinian strategy. We zien hier een heel voorzichtig begin van een nieuwe Palestijnse strategie. Ik denk het still een modest stap. This, this is a modest step. He's doing it for the very understandable reason that things are thoroughly stuck. Dit is een heel bescheiden eerste stap. En De Palestijnse president doet dit omdat de boel compleet vastzit. There is no settlement freeze, where facts on the ground continue to go in absolutely the opposite direction to a two-state solution. Het is een onreasonable vraag van de Palestijnse leider. Je kunt van de Palestijnse leider niet verlangen... dat hij terugkeert naar de onderhandelingstafel. Want de Israëlische nederzettingenpolitiek gaat gewoon door. En wat er gebeurt in realiteit beweegt zich steeds verder af... van een twee-staten-oplossing, vindt de oud-onderhandelaar. Veel zal ervan afhangen hoe de Amerikanen en de Israëli's nu gaan reageren. En tegelijkertijd constateert Levi... dat de rol van de Amerikanen ook niet zo belangrijk meer is. Structurally, the het process has failed, and part deel van dat is dat Amerika niet de leverage heeft om Israël te Het vredesproces is vastgelopen voor een belangrijk deel, omdat de Amerikanen geen greep op Israël hebben. Binnenlandse politieke verdeeldheid over Israël belet de Amerikanen om een duidelijke, heldere rol te spelen in het Midden-Oosten. En daarom zitten we nu vast, stelt de oud-onderhandelaar. Hij denkt dat het misschien maar eens tijd is voor een ander om de onderhandelingskaart te trekken. I'm with thoroughly stuck, and the question is, do other actors need to step up? en take a greater role if we are ever going have progress or a resolution on Israel Palestine. U hoorde een bijdrage van Wessel de Jong. Hij was in gesprek met Daniel Levy, oud-Israëlisch vredesonderhandelaar. 18 minuten over 7 we gaan door naar Turkije want de bomaanslag van afgelopen dinsdag vlakbij een school in de Turkse hoofdstad Ankara is opgeëist door een koerdische splinterbeweging. Deze militante groepering noemt zichzelf de Koerdistan Vrijheidshaviken. We gaan naar correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Ja. Bram, hi, wie zijn dat, die Koerdistan haviken? Ja, het is een, een, een groep van een paar tientallen Koerdische militanten die zo'n vijf jaar actief zijn. Nou, ze noemen zich bij afwisseling of de vrijheidshaviken of de Koerdistan-vrijheidsvalken. Die naam gebruiken ze ook wel eens. Het is niet helemaal duidelijk of ze nou een afsplitsing zijn van de PKK. Eh, die we natuurlijk al veel langer kennen. Of dat ze volledig onafhankelijk opereren. De regering hier zegt dat ze gewoon op één hoop moeten worden gegooid met de PKK. Maar de PKK zelf zegt... ja, deze jongens hebben we niet onder controle. En de PKK veroordeelde de aanslag in Ankara ook. Want de PKK kiest doorgaans zijn doelwitten... heel specifiek onder soldaten, onder de politie. Terwijl deze vrijheidshaviken eh, vooral burgers lijken te willen doden. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar... was er hier. In Istanbul, twee straten verderop van mijn huis, een zelfmoordaanslag in het hart van de stad. Uh, deze zomer was er een bom op het strand met Antalya. En deze week dan die bloedige aanslag in het hart van Ankara, die werkelijk nou ja, een hele straat vernietigde. Hè. Drie doden, vijftien gewonnen, het zag allemaal vreselijk uit. En dat is dus de stempel van deze vrijheidshaven. Kunnen we dan ook nog meer van dit soort heftige aanslagen verwachten, Bram? Nou, dat zeggen zij eh, wel. Zij zeggen zelf, dit is nog maar het begin. Eh, Turkije kan nog veel meer van ons verwachten. En dat maakt eh, de stad eh, vandaag, vanochtend zou ik zelf zeggen, natuurlijk geweldig nerveus. Ik bedoel Iedereen die vanochtend in de metro stapt of zometeen een drukke winkelstraat binnenloopt, denk daar toch even aan, aan dat soort eh, verklaringen die vanochtend worden gedrukt. Op de, op de ochtendkranten. Ik bedoel, steden als Istanbul hebben vooral in de jaren negentig leren leven met dit soort terreur. Die toen heel vaak voorkwamen. Terwijl die oorlog in het zuidoosten van Turkije maar voortwoedde. En nu eh, lijkt dat gevoel van diezelfde angst weer eh, helemaal terug te komen. En wat denk jij, Bram? Hoe zal de regering hierop reageren? Gaan zij geweld beantwoorden met geweld? Nou ja, dat doen ze natuurlijk al. Ik bedoel, er wordt al weken gebombardeerd uh, op de berg van Kandil in het noorden van Irak... waar de PKK zijn kampen zou hebben... waar misschien ook deze andere Koerdische militanten hun kampen zouden hebben. Uh, dit zou nou, die aanslag van deze week, zou wel eens het argument kunnen worden... voor de regering om dan ook nog eens een keer met grondtroepen Noord-Irak... Binnen te trekken. Kijk, het slechtste wat een regering in dit deel van de wereld zou kunnen doen... is om nu machteloos te lijken, om mm -hmm. ja, nu uit te stralen. Wij weten niet wat we kunnen doen. De regering moet iets laten zien. Ik bedoel, ik lees hier krantenkoppen onder al die bloedige foto's van deze week uit Ankara. Waar is de staat? Nou ja, die bombardementen die zijn al een tijd aan de gang in Noord-Irak. Uh, Zometeen grondroepen naar binnen. Uh, het punt is dat deze methode al veel vaker is beproefd door andere regeringen ook maar dat het toch zo blijft dat een militaire oplossing van dit conflict... gewoonweg geen oplossing is. Maar dan lijken vredesonderhandelingen verder weg dan ooit. Ja, nou, de, de, het officiële standpunt van de regering is... wij onderhandelen niet met terroristen... maar we hoorden afgelopen weken wel degelijk over contacten... tussen de geheime dienst en de PKK. Maar goed, de vraag is natuurlijk wat de zin is van dat soort onderhandelingen... als je splintergroeperingen hebt die zonder enige regie opereren... en zich hoe dan ook tegen wat voor een deal dan ook zullen keren. Dus ja, deze regering beloofde ooit een oplossing van het probleem... met de Koerden, met democratische hervormingen. Maar wat we vooralsnog zien is dat ze in hetzelfde moeras terechtgekomen zijn... als al die voorgaande regeringen. Bram Vermeulen, dank je wel voor jouw bijdrage. Vandaag is de dag van de TV-historie. De meest beeldbepalende beeldfragmenten van de afgelopen 60 jaar... worden gekozen in een kanon. Joris van der Kerkhof is daarbij. Ja, uh, en dan is het alleen maar nostalgie. Net was het uh, wordt vervolgd. Han Pekel, die me ook nog die uh, cd-box heeft gegeven... met uh, wie er allemaal wie uh, nadoet. Maar ook al die beelden die, daar, uh, die daarbij horen. Um, het is de vraag of hij wel gekozen wordt in een van de meest beeldbepalende fragmenten van de afgelopen 60 jaar. Aan het eind van dit uur gaat het in ieder geval over de kinderprogramma's. En zo gaat het de hele dag door met allerlei verschillende genres. Twaalf genres in totaal. Televisieuitzending is er vandaag, maar ook een radiouitzending. Radio 5 Nostalgia. En er is één gast. En nou luister maar even wat voor gast dat dan is. Luister even wat ik vraag, luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar nee. Zeg. Is Met iets minder haar uh, zit hij hier nu uh, in, de, in de studio, nou ja, in de grote ruimte van, uh, van Beeld en Geluid, het museum Beeld en Geluid. En hij wordt ondervraagd door uh, twee, zeg maar wat. Oudere Radio in een uitzending van de Radio Nostalgia. De uitzending begon zo. Ja, het is een hele bijzondere dag vandaag op Radio 5 Nostalgia. De hele dag staat in het teken van 60 jaar televisie. En hij zit ook niet in onze studio, maar in het museum, beeld en geluid. En daar bent u van harte welkom, want vanaf 8 uur kunt u ons aan het werk zien. En van al die feestelijkheid? Nou, vandaag maken we bekend welke televisieprogramma's worden opgenomen in de tv-kanon. Leonie Sazias en uh, Henk Mouwen. En uh, omdat ik zelf al 42 jaar een bril draag... vind ik het wel grappig dat deze twee uh, met een bril op... Uh, al hun uh, teksten aan het voorlezen zijn. Dat maakt het... Ik heb niet het idee dat ze dat al heel erg lang doen. Dat maakt het wel uh, heel erg Ja, Die bril die gaat dan op en af en dan nog eens even kijken... wat ze dan precies moeten lezen. En dan uiteindelijk zit daar uh, Edwin Rutte aan tafel. Dus iets kaler dan Ome Willem, maar nog wel heel erg Ome Willem. Iedereen die opgroeide tussen 1974 en 1990 heeft ongetwijfeld naar zijn programma gekeken. Ome Willem. Dag lekker <laughs> Ja, veel dag lekkere rakkers van me. Ome Willem maakte bekend dat hij een beetje een cultfiguur is geworden. Want je kunt hem ook inhuren bij ski-hut-festivals of zo... van mensen tussen de 35 en 45 die een groot feest willen hebben. En dan uh, kun je ome Willem lekkere rakker, Lara... die, die, kun, je dan, die kun je dan gewoon uh, inhuren. Nou, meneer de Uil, die is er ook nog. En uh, alles, alles, alles komt uh, dit uur voorbij. Over een twintig minuten weten we wat de vijf beste kinderprogramma's zijn. Van die skihut en die rakken, dat zie ik dan voor me. Dat is dan weer jammer. Joris van de Kerkhof, bedankt weer. ook voor, voor me zin. Voor dit beeld. Fijn ben je. Vijf minuten voor half acht is het. Je luistert naar het uh, NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Amsterdam, want het Islamitisch College daar, Amsterdam, moest afgelopen zomer dicht. De kwaliteit van dat onderwijs was ver onder de maat. Docenten van deze school hebben nu toestemming gekregen om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 President Nederlandse Bank sluit faillissement Griekenland niet uit... en begroting zonder al te veel wijzigingen aangenomen. Goedemorgen, het is 1 over half 8. Ik ben Liselotte Thomassen. Opvallende uitspraken van Klaas Knot, de nieuwe president van de Nederlandse Bank. Knot sluit een faillissement van Griekenland niet langer uit. Hij zegt dat in het Financieel Dagblad. Ik zeg niet dat Griekenland niet failliet kan gaan... Ik ben er lang van overtuigd geweest dat een faillissement niet nodig is, maar ik ben nu minder stellig in het uitsluiten van een faillissement dan ik een paar maanden geleden was, al dus knot. Volgens knot kunnen de Grieken het zelf voorkomen door zich te houden aan hun belofte om te bezuinigen.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 Uh, waar hij korte tijd later aan zijn verwondingen overleed. In omstander raakte bij het incident gewond waarschijnlijk door een afgeketste kogel.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 Vervolgens liet hij alles staan. De Pakistanse geheime dienst, de ISI, was betrokken bij de aanslag op de Amerikaanse ambassade in Kabul, zegt de hoogste Amerikaanse militair Mike Mullen. De aanslag, waarbij 25 mensen omkwamen, werd uitgevoerd door het netwerk van opstandelingenleider Hakani. Volgens Mullen zijn er ook aanwijzingen dat ISI achter de aanslag in juni zit op het Intercontinental Hotel in Kabul. With ISI Pakistani operators planned and conducted that truck bomb attack as well as the onze on our embassy. We also have credible intelligence that they were behind the June 28th attack on the Intercontinental Hotel in Kabul and a host of other smaller but effective operations. Pakistan vindt de uitspraken van Mullen onverantwoord en zegt dat Amerika een bondgenoot dreigt te verliezen. Volgens de Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken kan Amerika zich dit soort beschuldigingen niet veroorloven. Hij benadrukte dat de VS Pakistan nodig heeft in de strijd tegen terroristen. En dan sport. Ibrahim Afalai staat voor lange tijd aan de kant vanwege een knieblessure. De Oranje International scheurde tijdens een training van zijn club Barcelona de voorste kruisband in zijn linkerknie. Afalai wordt vandaag al geopereerd. Bondscoach Bert van Marwijk schrok flink. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ik hoop eigenlijk nog steeds dat het niet waar is. De ervaring leert dat zo'n zo zo operatie en zo zo'n blessure ja, zeg het, tussen de zes en, en tien, elf maanden duurt. Ja, absoluut. En, en, en, ja, het is gewoon, voor de jongens is het verschrikkelijk. En, en, ik kan het nog bijna niet geloven. Het EK volgend jaar zomer lijkt hij dan nog niet uit zijn hoofd te hoeven zetten. De kwalificatiewedstrijden mist hij in elk geval wel. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken wolkenvelden over het land, maar er zijn ook opklaringen. Op een enkele plek valt nog een klein beetje regen, maar daarin is het overal droog. De wind is zwak tot matig, komt uit het zuidwesten... en de temperatuur ligt op dit moment tussen 15 graden aan de kust... en 9 graden in het oosten van het land. Vanmiddag is er een wisseling van bewolking en zonnige momenten. Heel plaatselijk kan er lichter bij ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit tussen 17 graden in het noorden en 90 graden in het zuiden van het land.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 Het is uh, acht minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Sneller dan het licht. De wetenschap hield het niet voor mogelijk, maar het lijkt toch te kunnen. Wetenschappers van het werelds grootste natuurkundige laboratorium CERN... u weet wel van die grote ondergrondse deeltjesversnelling bij Genève... hebben een uh, proef gedaan, een experiment uitgevoerd... en ontdekt dat het toch kan. Deeltjes die sneller reizen dan het licht. Een ontdekking die de wetenschappelijke wereld op zijn grondvesten doet schudden... We gaan erover praten met Frank Linde, directeur van het instituut NICEF... het Nationaal Instituut voor uh, Subatomere Fysica, gelinkt aan CERN in Zwitserland. Meneer Linde, goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Hoe bent u uh, wakker geworden vanochtend? Nou ja, ik moet eerlijk toegeven, ik wist het stiekem al ietsjes eerder. Dus in die zin uh, wist ik dat het ging gebeuren. Maar het is inderdaad, een, uh, als, als het ware, zoals u zelf ook zegt, is het natuurlijk een, een fantastisch... en eigenlijk gewoon een, uh, ja, een revolutie oké. Maar Want? als het waar is. Zeg ik, ja, precies. Wat, waarom zou... is, is er zoveel twijfel wereldwijd? Nou, er is zelfs twijfel bij de mensen die deze meting gedaan hebben. Die hebben het natuurlijk al een tijdje is niet gisteren gemeten en vandaag gepubliceerd. En die hebben ontzettend hard gezocht naar een, een fout dat het niet waar is. Dus dat het een uh, foutmeting is. Die hebben ze niet kunnen vinden. En nu roepen ze eigenlijk gewoon de, de hulp in van hun collega's in uh, met name Japan. Die helaas uh, even niet draait vanwege die aardbeving eerder dit jaar. Mm -hmm. En hun collega's in Amerika, want dit moet echt onafhankelijk bevestigd worden voordat uh, dit als waar uh, bewezen is. Kunt u eens in eenvoudige bewoordingen proberen uit te leggen wat ze bij het CERN gedaan hebben en wat ze daarmee ontdekt hebben? Ja, dat kan ik nou dit keer wel. In, het algemeen in mijn vak is dat heel lastig, want deze meting is echt extreem simpel. Het is gewoon een kwestie van je maakt een deeltje in Genève. Uh -huh. En je schiet dat in de aarde, en echt dwars door de aarde heen. En dan komt het 700 kilometer later in een grote ondergrondse... Uh, een laboratoriumruimte naast een tunnel onder de bergen. En daar detecteren we het. En dan is het net zoals je van Almere naar Amsterdam rijdt. Je meet de afstand, je meet de tijd. En dan weet je hoe snel die dingen gaan. En zo is ontdekt dat dat deeltje, de neutrino, een, een elementair deeltje, sneller gaat dan het licht? sneller ja, reist misschien. dan het licht? Dat deeltje moet er zo'n twee milliseconden over doen. Want dat is de lichtsnelheid, dus dat is echt uh, ontzettend kort. En hij doet er 60 nanoseconden langer, kort erover. Dus hij gaat 60 nanoseconden over dat traject harder dan het licht. En je 60 de... nanoseconden is uh, 60 miljardste een seconde. Dus heel erg weinig. Ja, en dan denk ik, waar hebben we het over? Maar toch is dat een indrukwekkend verschil. Dat is een heel indrukwekkend verschil. En dat wordt namelijk bepaald door hoe nauwkeurig je denkt te kunnen meten... dat dat 60 nanoseconden is. En dat kunnen die wetenschappers met 10 nanoseconden. Mm -hmm. Dus de meting is zes keer verder weg van wat ze verwachten dan... Uh, dan het had moeten zijn. En dat is echt uh, in mijn vak voldoende. Vijf keer is er dan dan claimen wij bij die grote Collider waar ik net over had, ontdekkingen. Ja, want anders zou het een foutmarge kunnen zijn, nou, zou je ja. binnen de foutmarge kunnen vallen. Ja, ja. Als je heel veel metingen doet, dan is er altijd wel eentje die uh, één of twee of zelfs drie keer de fout uh, afwijkt. En uh, binnen mijn vakgebied is uh, vijf keer de fout, dat is uh, wel redelijk gegarandeerd voor een mm. succesvolle meting. Dus deze zit aan de goede kant van de grens. Nou, um, dan de grote vraag, wat hebben we eraan? Ja, die vraag komt altijd. Ik zal daar. Laat uh, in, uh, in, ik eerst even een analogie trekken met de ontdekking van elektriciteit. Een paar honderd jaar geleden door Michael Faraday. Die werd ook altijd gevraagd: wat hebben we eraan, elektriciteit? En die gaf als antwoord dat hij dat niet weet. Maar hij was er zeker van dat je er ooit belasting op kon heffen. Ik neem aan dat u de wereld niet kunt voorstellen zonder elektriciteit. En dat allemaal op de gratie van elektronen. Eigenlijk het broertje van het neutrino. Ja, wat hebben we eraan? Ik kan het me ook inderdaad niet voorstellen. Dus ik zal hetzelfde antwoord als Michael Faraday kunnen geven. Maar waarom staan die wetenschappers nu echt helemaal op tilt als dit waar is? Dit is een schending van causaliteit. En dat is een heel moeilijk woord, maar er komt er simpel op neer... dat oorzaak en gevolg daardoor in de war gaan lopen. Dus je kan je voorstellen dat je het doelpunt ziet... en de penalty is nog niet genomen. Ja. Dat is de consequentie. En dat is zo gek, zo revolutionair. Maar eigenlijk is dat net zoals Einstein, die zei... dat het lichtsmaat voor iedereen hetzelfde was. Dat geloofde ook geen hond. En dat had ook revolutionaire implicaties. En dat is wel waar. Want, het als... tot de dag van vandaag trouwens. Ja, ja, maar als deeltjes sneller kunnen reizen dan het licht... dan zouden we, theoretisch gezien... Dan ga ik even, laat ik even mijn fantasie de vrede op. Uh, terug in de tijd kunnen gaan. Ja, inderdaad. Want als je, als je nou moet je dus op zo'n neutrino gaan zitten. En uh, dan heb je een neutrino-raket. En dan kan je dus sneller van de aarde afgaan als het licht. En vervolgens kan je dus dan je eigen, ja, zeg maar, film kan je uh, inhalen. Kan je gaan terugkijken, oké? Okay? Dat... dat klinkt allemaal heel futuristisch. Is ook heel futuristisch. Ikzelf vind die vergelijking van dat doelpunt en die penalty beter. Dat is heel simpel, oké? Okay? Het ja, ja. eerste doelpunt, dan de penalty. En dan kunnen we Griekenland in 2003 alsnog uit de euro houden. Nou, ik ben gelukkig geen econoom, okay? die hebben grotere problemen. Nee, maar dit is ja. gekkigheid toch, meneer Linden? Wat ik nu zeg, dat is gekkigheid. Dat kan nou, niet, ja, dit was wel oorzaak en gevolg. Maar nogmaals, uh, 100 jaar geleden mensen die zeiden dat de lichtnaarheid constant was, dat die niet uh, groter was voor een uh, lichtbundeltje wat in een trein schenen werd, die werden ook voor gek verklaard. Toch hebben ze gelijk gekregen ja. tot nu toe. Wat gaat er nu gebeuren? Want er komen nu dus allerlei wetenschappers die gaan kijken of die testresultaten goed zijn, of ze kloppen. Mijn vak helpt meten is weten, dus erover praten helft niet. Uh, wat je echt moet doen is inderdaad wat ik aan het begin van het interview zei. Die collega's in Japan hebben ook van dit soort futuristische experimenten. Die schieten aan de ene kust uh, van Japan, waar die aardbeving is geweest, uh, neutrino's de grond in. En die komen aan de andere kant van de kust van Japan uh, in een diepe ondergrondse mijn weer uh, in detectoren. Dat heet T2K, Tokai 2 to Kamioka, want zo heet die mijn. Mm -hmm. En die zijn er ontzettend goed in. Maar ja, die hebben helaas dus de pech dat ze even stil liggen. Dus die moeten dat gaan meten. Die gaan volgens mij volgend jaar weer beginnen. Okay. En in Amerika doen ze hetzelfde. Vanuit Chicago uh, en verderop naar een mijn. En dat is ook een experiment. En die uh, gaan ook heel hard meten, kan ik u garanderen. Nou, op het moment. Wij moeten nog heel even geduld hebben. In ieder geval interessant de persconferentie later vandaag. Frank Linde, dank voor uw duidelijke uitleg. Directeur van het instituut NIKEF. Nou, graag gedaan. Tom van het Hek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Terugreizen in de tijd, dat zou mooi zijn voor Avelay. Ja. Want die is ernstig, zeer ernstig geblesseerd geraakt. Ja. Um, even voor de luisteraars die het misschien nog niet hebben meegekregen... zijn voorste kruisband van zijn linkerknie ja. gescheurd. Hij is ook meteen geopereerd. Hoe ernstig is dit, Tom? Ja, dat is de, de schrik eigenlijk toch wel van elke sporter. Uh, een draaimoment, iets verkeerd gegaan waarschijnlijk. En dan gaat het in die knie. Een band die erg belangrijk is voor de stabiliteit van de knie gaat stuk. En die moet je uh, opereren. Hij wordt morgen of vandaag zelfs al uh, geopereerd.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 Wat dat betreft uh, hij is hij nog jong, relatief jong, dus uh, het herstel zal wel goed gaan. Maar het is een lange, lange route, dus reken eigenlijk maar op begin volgend seizoen... dat we dan hopelijk voor het eerst weer naar Affelay als voetballer kunnen kijken. Ach, nou, dat, ja. is, uh, dat is zonde. Een staartje bekervoetbal, ben je nog verrast? Nou, AZ Groningen, uh, niet verrast dat AZ dat uiteindelijk won. AZ was ook beter, maar Groningen hield wel heel lang stand. Het was heel lang spannend. En er waren nog amateurs, vinden we altijd leuk, die doorkomen. Achilles won van Telstar. Yes. Uh, Telstar miste vier strafschoppen, dat is een beetje veel voor... Professionals in een serie van vijf. Uh, dus ja, uh, verrast. Ach, dat waren het staartje van de tweede ronde. Er werd gelood voor de derde ronde. Dat leverde niet zoveel op. Alleen Ajax de afgelopen jaren ontzettend gelukkig in bekerlotingen. Trof het nu het zwaarst. Die gaan in de derde ronde naar Roda. Dus dat is nog wel aardig. En uh, dan begint die beker weer een klein beetje meer te leven. Drie amateurclubs, dat is ook mooi, hebben de tweede ronde overleefd. Vandaag begint ook het EK-volleybal voor vrouwen. Hebben ja. wij daar wat te zoeken? Ja, daar hebben we wel degelijk wat te zoeken, want het vrouwenvolleybal in tegenstelling tot de mannen, die hebben toch nog wel redelijk stand gehouden, waren op dit EK bijvoorbeeld twee jaar geleden zelfs nog tweede. Dus eh, als ze dat zouden herhalen, dat zou een droom zijn, want dat zou een hele grote stap richting een olympisch kwalificatietoernooi zijn, waarbij je hele goede kans hebt om je te kwalificeren. Anders moet je bij de eerste vijf komen, eh, dan eh, kan het ook allemaal nog via een olympisch kwalificatietoernooi. Kwalificatie als je daar onder eindigt, is het heel lastig. En dan is de grote vraag: wat doen ze? Dit Nederlands vrouwenteam is onvoorspelbaar. Die kunnen van de wereldtop winnen en die kunnen van de nummer 20 verliezen. De openingswedstrijd vandaag tegen Spanje zal cruciaal zijn. Als Nederland meteen goed in het toernooi komt, dan kunnen we best wat verwachten van dit team. Maar richting Peking deden we dat ook. Toen ging het hopeloos mis. Het is een team wat vaak op de momenten dat het er echt om gaat, niet helemaal thuis geeft. Dit wordt zo'n moment, maar het kan ook ja, onvoorspelbaar, dat klinkt zo maar. Maar dit team is echt een onvoorspelbare onvoorspelbare prestatiecurve de afgelopen jaren. Dus ik hoop het wel, maar ik vrees een beetje... dat Nederland andermaal uh, niet de stap gaat maken... richting de Olympische Spelen in Londen. Wellicht verrassen ze je alsnog. Tom, dank je wel. Laten we het hopen. Straks premier Rutte, um, over de algemene beschouwingen natuurlijk... waarin je een forse en opzienbare ervaring had met, uh, had met Geert Wilders. Eerst naar Jolanda van der Velden. Uh, en die blijft maar zoeken. en vindt je ja, zo ja, ja, ja, het is uh, toch uh, fout gegaan op de A7 in het noorden... Dus de weg Groningen richting Duitse grens. De weg is nu dicht tussen de afrit Westerbroek en Voxel. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Schijnt ook ernstig te zijn, want een traumaheli is daar ook nodig. Verkeer richting Duitsland kan het beste omrijden via de omleidingsroute U80. Inmiddels staat er zo'n 2 kilometer file. En een lange file richting Europoort op de A15. Tussen Hoogvliet en Havens 4107 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen en die blokkeert de rechterrijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rentsen. Ondanks de relletjes en de politieke meningsverschillen... denkt premier Rutte dat zijn minderheidskabinet... met gedoogsteun van de PVV stevig in het zadel zit. Met steun van de PVV. Dan weer van oppositiepartijen verwacht Rutte de nodige maatregelen te nemen... om de dreigende crisis het hoofd te bieden. Zelfs als gedoogageerd Wilders zich onbeschoft opstelt, zoals hij zei in het debat. Van hem heb ik eigenlijk twee dingen gezien. Uh, hij was verantwoordelijk voor een aantal fikserellen, zeker gisteren. En vandaag gedurende een half uur ook weer een fikserel. Maar ook een partij die zich houdt aan de afspraken die we hebben gemaakt in het uh, gedoogakkoord. Dus wat dat betreft een, een dubbel beeld. En we wisten natuurlijk toen we gingen samenwerken met zijn partij... dat hij soms woorden kiest, uh, dingen zegt die mij of het kabinet niet zouden bevallen. Dan zou ik er afstand van nemen en dat was ook de aanleiding voor... Het conflict vandaag in het debat. Namelijk de uitspraken van een partijgenoot van hem... over de Turkse minister-president. Een andere fractie, het CDA met Siebrand van Haarsma-Buma... tot op het bot getergd, juist door uw gedoogpartner. Ja, maar ik, u wilt me nu commentaar laten geven... van alle fracties, dat doe ik nooit. Uh... Nou, wat ik met u wil, is de politieke constellatie doornemen. Nou, daarvan kan ik u zeggen dat uh, de samenwerking... in dit kabinet stevig is, van CDA en VVD. Maar ook de samenwerking met de gedoogpartij op de inhoud. Maar nogmaals, hij kiest soms woorden waar wij uh, in de meest stevige bewoording afstand van nemen. Maar de samenwerking gaat goed. U moet het doen met deze Kamer als minderheidskabinet. Terwijl de problemen zich opstapelen, gezien ook de rapporten van het IMF vandaag... de economie komt steeds meer in de gevarenzone. Is dit kabinet toekomstproef? Absoluut. Ik denk dat het beste bewijs is dat wij vandaag gedurende een inhoudelijk debat van 6 uur... over alle great affairs of state, alle grote onderwerpen die op dit moment zeg maar, de politieke agenda beheersen dat we op al die punten moeten vaststellen dat wie dan ook precies die meerderheid vormt... en dat verschilt nog wel eens per onderwerp. Bij Griekenland, bij het pensioenakkoord is dat bijvoorbeeld met steun van de Partij van de Arbeid. Op heel veel andere onderwerpen is dat met steun van de drie schragende fracties van de samenwerking. Maar dat het kabinet vier overeind staat en dat wij goed zaken kunnen doen. U shopt, zeg ik dan, oneerbiedig... Maar dat kan natuurlijk ook gaan wringen. Op het moment ze iets terug willen, partijen, voor de steun die ze geven waar ze niks voor terugkrijgen, hoe lang kan dat goed gaan? Ja, kijk, dat, dat vereist ook vanuit het kabinet, staatsmanschap en verstandig bestuur. En um, kijk naar een partij als de Partij van de Arbeid, die heeft heel veel dingen binnengehaald. Het pensioenakkoord is vergaand, ook in de laatste fase nog, door middel van concessies aan de Partij van de Arbeid in hun richting bijgebogen. Acceptabel voor het kabinet. Uh, maar dat waren wel echt concessies die de Partij van de Arbeid heeft afgedwongen. Kijk eerder naar de missie uh, Koundoes. Daar heeft GroenLinks met name, ook uh, D66, ChristenUnie... ...hebben bepaalde wensen gehonoreerd gezien in het uiteindelijke, uh, uiteindelijke voorstel en aan de Kamer. En uh, hetzelfde zie je bij Griekenland. Neem zoiets als de private sectorbetrokkenheid in het Griekse noodpakket. Ook echt een wens van de Partij van de Arbeid, dat hebben zij voor elkaar gekregen. Dus dat hoort er ook bij. Een minderheidskabinet wat zaken doet met meerderheden in de Kamer. Moet ook heel goed luisteren wat er voor specifieke wensen bij die meerderheden leven. En ja, volgens mij is dat ook een, is dat goed voor het debat. En dat is de uitgestoken hand die u beloofde bij het debat op de regeringsverklaring. Waarom is er dan tijdens dit debat geen toezegging gedaan... in de richting van de oppositiepartijen die niet hebben mee kunnen praten... bijvoorbeeld over alle bezuinigingen? Ja, ik denk eh, als je kijkt naar de... De, de hoofdlijnen van die bezuiniging, ja, die 18 miljard, die staat stevig overeind. Daar kan ik niet heel veel aan veranderen. Er liggen ook allerlei maatregelen onder. Maar kijk nou eens naar dit debat. Ik heb een aantal toezeggingen gedaan, bijvoorbeeld op het terrein van het stapelen van problemen. Er de, is de, de grote zorg in de hoek van de Partij van de Arbeid. En ik denk dat ik, de heer Cohen, een eind tegemoet ben gekomen door te zeggen... wij letten daarop, zowel in de koopkracht als in de, hoe die maatregelen elkaar inwerken... dat dat niet allemaal bij dezelfde gezinnen neerslaat. Dat is dan misschien niet meteen een hele verandering van voorstellen... maar daarmee houden we toch bij de uitvoering vergaand rekening... met de opvattingen van een grote partij. Toch blijft een ongemakkelijk gevoel hangen over het debat. Over de ruzie die was ontstaan of de woordenwisseling, laat ja, ik het misschien... zo noemen. Maak... Nee, maar om, om daar overheen te stappen... er blijft ook die, die, die dreiging van een economische crisis... Hoe denkt u Nederland daar doorheen te slepen? Ja, maar eerst het eerste. Uh, ik, ik, ik snap niet helemaal waarom er een moeilijk gevoel zou blijven hangen als je ziet dat het kabinet breed steun... Het geeft weinig vertrouwen als partners die politiek samenwerken uh, op een barachtige manier ruzies uitvechten in de Tweede Kamer. Ja, er zijn twee dingen. In de eerste plaats dat als de heer Wilders dingen zegt die te ver gaan, dat ik dan heb gezegd bij de start van het kabinet, dan zal ik daar ook iets van vinden. Dat is vandaag gebeurd. Dat er daarnaast in een debat af en toe eens een knetterend moment kan zijn... waarbij je zo'n hele velle aanvaring krijgt die Wilders en ik hadden. Ja, dat kan ook in een debat gebeuren. Laten we dat niet te zwaar opnemen. Maar dat ik die dingen zei over de uitspraken van de PVV over de Turkse premier... dat hoort gewoon bij de afspraken die we gemaakt bij de start van dit kabinet. En over de economische uh, uh, problemen die mogelijk ook op ons afkomen. Zeker. Ja, dan heeft hij elkaar weer hard nodig.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 Premier Rutte was dat in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Na acht uur meer over die algemene politieke beschouwingen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bij me Gert Kluuk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, foto's van Wilders en Rutte domineren de voorpagina's van de Ochtendkrant. Trouw schrijft dat iedereen er weer in bij Wilders. Het AD valt op dat de coalitie het geduld bewaart met Wilders. En volgens de Telegraaf schoffeerde Wilders de premier. Het Financiële Dagblad schrijft dat de Nederlandse bank... een faillissement van Griekenland niet langer uitslaat. De nieuwe president, Klaas Knot, geeft toe dat hij lang gedacht heeft... dat een faillissement niet nodig was. Het is ongebruikelijk dat de centrale Bank hier zo duidelijk... de mogelijkheid van een Grieks bankgoed openhoudt. Knot vraagt zich af of de Grieken de ernst van de situatie wel inzien. Hij is niet overtuigd van de kwaliteit van de overheid... en of de Griekse politici genoeg grip hebben op het land. Het zou dus geen onwil zijn. Maar knot denkt dat de Grieken zelf zo'n faillissement nog steeds kunnen voorkomen. De jemenitische staatstelevisie dan meldt dat president Saleh weer terug is in Jemen. Saleh herstelde in Saudi-Arabië van zijn verwondingen. Had hij opgelopen door een beschieting van zijn paleis. Hij zou voor 40 zijn verbrand. Het is overigens niet zeker of Saleh werkelijk terug is in Jemen. De jemenitische televisie heeft in het verleden wel vaker onjuiste berichten de wereld ingeholpen. De televisiezender Al Arabiya schrijft op zijn website dat er alleen al de afgelopen vijf dagen in Jemen zo'n 100 mensen zijn omgekomen. Veel ophef op een basisschool in Ede. De Gelderlander schrijft dat allochtone ouders te horen hebben gekregen... dat hun kinderen na een verbouwing in 2013 niet terug mogen keren in het schoolgebouw. Bestuur wil een nieuwe school beginnen met maximaal één allochtone leerling op vier autochtonen. De woedende ouders stappen nu naar de politiek. Bestuursvoorzitter Hans Plas stelt dat de huidige school geen kans van slagen heeft... en dat het nodig is een duidelijke breuk te maken met de bestaande school. De BBC meldt dat Azerbeidzjan de internationale boksbond 7,5 miljoen euro heeft gegeven in ruil daarvoor moet Azerbeidzjan volgend jaar twee gouden medailles op de Olympische Spelen krijgen. Uit onderschepte documenten en e-mails blijkt dat het geld van de Azerbeidjaanse overheid afkomstig is, de boksbond zit in geldnood. De top ontkent overigens dat er sprake is van omkoping. Op de website van RTV Utrecht staat dat de gemeente Utrecht... inburgerboetes voor Turkse immigranten kwijtscheld. Dat heeft de gemeente Utrecht besloten op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De hoogste bestuursrechter besloot onlangs dat Turkse mensen niet verplicht zijn... om een inburgeringscursus te volgen, omdat Nederland een speciaal verdrag met Turkije heeft. Het pukkelpopdrama heeft vele duizenden mensen een stevige telefoonrekening opgeleverd... staat in de Belgische krant Het Belang van Limburg. Het netwerk was die avond tussen 7 en 11 zwaar overbelast. Daardoor kwamen bijna alle oproepen automatisch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 Ja, ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. meneer Wilders. Nee, Je kunt nog niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap. Dat is toch een idiote uitspraak. Is gezegd, dan, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Nee, nee, nee, nee. Ik ben volkomen rustig. Meneer Wilders, meneer Wilders en minister-president, Alstublieft. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Samen met u, Agmea Vitale. Samen aan het werk. We Ga nu naar agmeavitale.nl. Ook vandaag kijken ruim 11 miljoen Nederlanders televisie.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 MKB Werkplek voor Generatie KPN. Mediabureau met verstand van zaken. Svbmedia.nl. Dit is Radio 1.